Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Amerikaans coronavaccin lijkt heel goed te werken. Medicijnfabrikant Pfizer is bijna klaar met het testen van het vaccin. Maar zegt vandaag al, in 90% van de gevallen werkt het. Dat is veel beter dan, dan waarop was gehoopt. Je hoort de directeur van het bedrijf. 90% is een game changer. 90% now you are, uh, hoping to have een tool in je war against this pandemic, that could be significantly effective. Bovendien zijn er volgens Pfizer nauwelijks bijwerkingen... al is het onderzoek daarnaar pas later deze maand klaar. En het is ook nog niet duidelijk hoe lang het vaccin werkt. Opnieuw is het aantal coronabesmettingen gedaald. Afgelopen dag werden 4709 mensen positief getest. Zijn er bijna duizend minder dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen nu wel iets meer coronapatiënten dan een dag eerder. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar de man die Geert Wilders heeft bedreigd. In het filmpje schiet hij met een pistool op een foto van de PVV-leider. ToM is nu naar de man op zoek, zegt verslaggever Remco Andringa. Er wordt momenteel onderzoek gedaan door een speciaal politieteam. Het team bedreigde politici heet dat. Dat team zegt alles op alles te zetten om Saïd Sina op te sporen en te vervolgen hiervoor. Wilders heeft aangifte gedaan. Feestmaand december komt eraan. Maar hoe feestelijk gaat het worden? Het kabinet wil in ieder geval geen vuurwerk met auto-nieuw. Helemaal definitief is het vuurwerkverbod nog niet, vertelt Sander van der Wilp. Want er wordt ook nog gekeken naar de randvoorwaarden. Bijvoorbeeld naar uh, tientallen miljoenen aan vergoedingen voor vuurwerkondernemers. Daar zijn ze nu nog naar aan het kijken. Maar het besluit.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 Ik Inderdaad, zetten er Aan het begin van uw drie van Zandvoort op zaterdag. Zonnetje schijnt nog steeds, ondanks dat het natuurlijk al een klein beetje schemerig begint te worden. U drie hebben onder meer het gedicht van de dag. Ik ben er nog niet uit, Albert-Jan. Nee, doe dus je, heb, je hebt zo'n megastapel gegeven dit keer. Ja, dus, iets, minder dan een half, of iets meer dan een half uur de tijd. Ja, maak me even nerveus, <laughs> ja. zeg maar. En uh, ja, we hebben nog veel meer andere onderwerpen. Want wat staat er nog op het programma? Natuurlijk over een tweetal praten hebben. We hebben we hebben tijd voor Pit Report. Uh, er wordt we dit weekend niet gereest in de Formule 1. Maar natuurlijk hebben we wel nieuws uit de wereld van de Formule 1. Dat over een tweetal platen. Half vijf hebben we de dieren van de week. En die luisteren deze week naar de naam Jack en Siam. Het gedicht van de dag zoals je al gehoord heeft luisteraars. Rob is er nog niet uit. Ik ben erg benieuwd welke het wordt. Daarna in het laatste half uur hebben we natuurlijk ook nog ZOS Live. Zandvoort op zaterdag live. Zandvoort op zondag live. Er zijn in de wereld geen live concerten met, uh, meer dan, uh, met, met vele duizenden toeschouwers. Maar er zijn natuurlijk wel opnames. Toen het allemaal nog wel kon. En uh, welke plaat dat wordt en welk live concert dat wordt, dat wordt nu straks uh, na half vijf. Het heeft een beetje te maken met uh, de president. Met een beetje met de president, oké. Okay. Uh, je maakt me wel nieuwsgierig. Goed, ik zou zeggen, ook genoeg, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En ik bedoel geen Mark Rutte, ik bedoel die anderen daar in Amerika. Dus dat straks, even naar half vijf, zoals live. En nog veel meer en lekkere muziek natuurlijk. We gingen weer even terug naar de jaren 80... met de single van uh, Irene Cara en What a Feeling. Zo dadelijk de pitty reports, maar eerst Albert-Jan. Een plaat uh, die jij uh, een hele tijd in je hoofd hebt gehad. En je dacht van, uh, wie uh, zingt dat nou ook alweer? En gelukkig hadden we toen een mannetje die precies wist uh, wat oh, ja. het was. Ja, en uh, die ja. zei, uh, ja dat is uh, deze van Desire. Andor bedankt. Toen herken ik het toch, hè? dat dus ja, ik had oh, die bedoel ik inderdaad. Ja. Maar uh, hoe die uh, ook oh, heet. weer heet en zo. Maar gelukkig hadden we Andor nog. Jo, de single Desire. ZFM, race Radio. Pit Report. Pit Report. Dit weekend uh, hebben wij vrij wat betreft de uh, Formule 1 uh, race. Want uh, volgende week dan, uh, moeten we weer aan de bak. En dan gaan we naar Turkije toe, uh, trouwens. Maar er is wel het een en ander te melden uit de wereld van de Formule 1. Ja, de uh, allereerste Mercedes-teambaas Toto Wolf hoeft voorlopig maar één coureur op de grid echt te vrezen. En dat is Max Verstappen. Max doet het namelijk fantastisch, al dus Wolf, die met Mercedes in Imola de zevende constructeurstitel op rij binnenhaalde. Hoe zal ik het zeggen, hij rijdt beter dan uh, waar de auto eigenlijk toe in staat is. Elk weekend zien we drie amigos vooraan rijden. Hij weet zich telkens vast te klammen. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton op weg naar zijn zevende wereldtitel... ...in Bottas hebben beter materiaal dan de coureur van Red Bull Racing. Maar hebben toch geregeld veel last van uh, Max Verstappen. Al dus Wolf. Wolf die uh, mogelijk stopt als teambaas uh, en doorgaat in een andere functie... ...weet dat hij ook volgend seizoen op zijn hoede moet zijn voor Verstappen. Ik denk dat Honda in hun laatste jaar als motorleverancier ...goed wil afsluiten en extra gemotiveerd zal zijn... Dat uh, zal uh, ook gelden voor Red Bull. En last but not least natuurlijk ook voor Max. Meerdere bolrunnen rond het management van de Formule 1 en de Autosportfederatie FIA... hebben afgelopen weekend in Imola bevestigd dat Zandvoort een week na de race... op de Belgische Spa-Francorchamps op de kalender van volgend jaar komt. Naar verwachting wordt de voorlopige lijst met races, 23 in totaal... deze of uiterlijk volgende week officieel naar buiten gebracht... Het zijn dezelfde Grand Prix als de oorspronkelijke kalender van 2020... met saoedi arabië als toevoeging. Het seizoen dient op 21 maart uh, traditioneel getrouw in Melbourne van start te gaan. Dit jaar zou de race uh, in Zandvoort de eerste Europese wedstrijd zijn geweest begin mei. Nu komt, de, nu komt het de be beleidsbepalers juist goed uit... dat het Grand Prix vier maanden later in het seizoen wordt verreden... gezien alle huidige onduidelijkheden rond het virus... Hoewel niemand de toekomst kan voorspellen, is de kans groter dat er begin september weer meer fans op de tribunes kunnen zitten. Zandvoort hoopt van vrijdag tot en met zondag dagelijks ruim 100.000 toeschouwers te verwelkomen. Voor de hele regio moet de race na het hoogseizoen de kerst op de, de, kerst op de taart worden. Via president Jean Todt erkende afgelopen weekend in een interview dat deze krant uh, me, dat hij, uh, hoopt dat de race van in in 2021 wel doorgaat. Omdat het circuit belangrijke historische waarden heeft. De baan tussen de duinen heeft dankzij een recente verbouwing ook weer een uniek karakter. Mede vanwege de twee nieuwe kombochten. Max Verstappen heropende het circuit begin maart en was razend enthousiast. Met name over de vernieuwde Hugenholzbocht circuit Robert van Overdijk, tevens directeur van de Dutch Grand Prix... wil desgewenst niet inhoudelijk reageren. Het is aan het management van de Formule 1 om de kalender naar buiten te brengen. Dan nieuws over de Formule 2 en over de Formule 3. Om kosten te besparen wordt de racekalender in de Formule 2 en 3 ingekrompen. De coureurs komen vanaf volgend jaar op minder circuits in actie. Het aantal races per evenement wordt wel uitgebreid van 2 naar 3. De Formule 2 en 3 worden gezien als de opstapklasse richting de Formule 1. Heel wat, uh, heel wat talenten bereiken zo de koningsklasse van de autosport. Zo ging Max Verstappen zelfs vanuit de Formule 3 direct naar de hoogste raceklasse. Bij heel wat Grand Prix komen de talenten uit de Formule 2 en 3 in actie in het voorprogramma van de Formule 1. Mede vanwege de uh, crisis heeft de organisatie van beide raceklasses gekeken naar de mogelijke kostenbesparingen. Zo blijven de teams met hetzelfde chassis rijden als de afgelopen jaren. Om reiskosten te besparen wordt het aantal evenementen op de kalender teruggebracht van 12 naar 8 in de Formule 2. De Formule 3 gaat terug naar 7 raceweekenden. Door het aantal races per weekend uit te breiden van 2 naar 3 blijft het aantal wedstrijden wel gelijk. Omdat er meer races per evenement zijn is het niet meer mogelijk om zowel de Formule 2 als de Formule 3 in het spoorprogramma van de Formule 1 te laten rijden. De twee talentklassers worden daarom losgekoppeld van elkaar. Om de beurt zullen zij onderdeel van de Grand Prix weekend zijn. In de Formule 2 koerst momenteel de Duitse Mick Schumacher af op de titel. De zoon van ZFAR-wereldkampioen Michael Schumacher... hoopt volgend jaar op een stoeltje in de Formule 1. Er wordt in de wandelgangen gesproken dat hij wellicht naar Haas zal gaan. Tot zover! Oké, okay, weer uh, voldoende te melden uit de wereld van uh, de racerij en ook uh, de Formule 1. Volgende week, dus op het uh, programma, de Grand Prix in Turkije. Laten we hopen dat Max het, uh, de Mercedes weer moeilijk kan gaan maken volgende week. Dat hij weer bij de top 3 zit, zou mooi zijn. Helemaal als je de race gaat winnen, natuurlijk. Daar hopen we op. Zondag, ja, volgende week, zondag om 10 uh, over 1. Dus geen tien over 3 of tien over 2. Nee, om tien over één is de race al. Zet het alvast in je agenda dat je niet twee uur te laat je tv aanzet, Jaap Koper. Dus uh, even opletten, hè. Hier is uh, de muziek van Clare en de License to Kill. Uit, uiteraard gelijknamige James Bond film. Hey baby, you were the one who tried to run. De meeste films die worden ook uitgesteld uiteraard door corona. Dat geldt voor de nieuwe James Bond film eveneens. De oude License to Kill", is destijds gewoon doorgegaan natuurlijk. En joh de met dat singeltje uit de jaren tachtig. Vorige week hadden we het over een donker circuit... waar in één keer een bak licht vandaan kwam, Albert-Jan... Het bleek een uh, lichtshow te zijn voor een, uh, een DJ-setting uh, zeg maar die daar uh, plaatsvond op het circuit. En dat zou vanavond gestreamd gaan worden. Ja, klopt. En, uh, dat schijnt uh, een mooie klus op het circuit Zandvoort. EMF, Amsterdam Music Factory. Onder het motto We Own the Night. Het, de, de sponsor van het circuit, cm.com... werkt samen met A, Amsterdam eh, Muziekfestival presents top 100 DJ's Awards 2020... om een geweldige DJ-set te streamen van cm.com... circuit Zandvoort, moet ik zeggen. Luister dan vanavond naar amf.tv. En dat, wel, uh, dat begint vanaf 8 uur vanavond. amf.tv wat kan je dan verwachten? Dit jaar wordt de Amsterdamse muziekfactory... op een revolutionaire nieuwe manier gevierd. Stem dus vanavond vanaf 8 uur af op amf.tv... voor headliners, dj-sets met bekende locaties... waaronder cm.com, circuit Zandvoort. Bekijk de top 100 dj's, prijswinnaars... een exclusief optreden van werelds nummer 1 dj. De Two is One wereldpremière en nog veel en veel meer. Ga dan nog even naar die website amf.tv. Laat je registreren voor updates. En bereik je dan voor op een hartstikke online feest vanavond... met een spectaculaire lichtshow op het circuit Zandvoort. Dat gaat inderdaad onwijs gaaf worden... want ze hebben daar heel veel letterverlichting voor gebruikt. Een mega show met hele goede DJ's. Vanavond dus live vanaf 8 uur via AMF Amsterdam Music Factory... TV en dan kan je het allemaal gaan volgen met ook de beelden vanaf uh, CQ Sanford. En hier is de JKS Band. Does, she walk? Does she talk? Dat op de Zonvoerse Radio en uh, inderdaad uh, de Sintervold, half vijf geweest, de dieren van de week, die zitten er klaar voor. Hallo, ik ben Jack, een gezellige kater van bijna zeven jaartjes oud. Ik ben een echte knuffelkont, maar dit doe mijn voorwaardes. Ik ben namelijk wel een beetje verlegen naar mensen die ik niet goed ken. Maar als ik je eenmaal goed heb leren kennen, kom ik uh, om aandacht vragen. Zo vind ik het zelfs borstelen, zelfs borstelen heerlijk en kan je mij ook optillen als je rustig bent. En blijft. In mijn vorige huis wonen konijnen en deze liepen los in de tuin. Ik, dit vond ik geen probleem en zou dus prima in mijn nieuwe huis uh, ook kunnen. Wel vind ik kinderen echt heel eng, net als honden. Zijn er oudere kinderen aanwezig die rustig uh, zijn, wil uh, zijn, dan wil ik best kennis maken om uh, te kijken of het klikt. Bent u op zoek naar zo'n gezellig huistijger? Ik ben het en mijn naam is Jack. En verder hebben we, hallo allemaal, ik ben Siam, een knappe, rustige poes van 10 jaartjes oud. Ik kom uit een redelijk druk huis met jonge kinderen en een kitten en hier was ik niet meer op mijn plek. Ik kreeg stress, waardoor ik begon te sproeien. Hier in het asiel ben ik meer tot mijn rust gekomen, maar ik heb dan ook wel mijn eigen afdeling zonder andere katten. En hier rennen geen kinderen rond. Ik zit graag buiten, ben het kattenluikje gewend en vang af en toe ook nog wel een muisje. Het liefst ga ik mijn eigen gang en vraag ik zelf om aandacht wanneer ik dat wil. Af en toe een aai over mijn bol is voldoende en soms kruip ik daar ook nog bij je op schoot. En waar verblijven Siam en Jack? Siam en Jack verblijven momenteel in het dierentuis Kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website... www.dierenthuiskennemerland.nl Want ook Siam en Jack verdienen een thuis. Dus ga voor Simon of Jack naar het Kennemer Dierenthuis. Of de andere leuke dieren die daar wachten op een nieuw baas... aan het eind van Zandvoort in Nieuw-Noord. zitten alle dieren van Kennemerland te wachten op een nieuw baas. zeker de moeite waard om een keer te gaan kijken... Kijken welk dier je kan redden, om het zo maar even te zeggen. We gaan een uh, disco klassieke draaien en dan nog uh, Sos live, ook hè. Ik ga zo dadelijk vertellen welke dat is. klassieke van uh, Aura in uh, Like I Like It. Zo dadelijk zos live, Sanford op zaterdag live, het op zondag live. Maar eerst deze van Fleetwood uh, Mac en The Little Lies. de grote rit van Fleetwood uh, Mac hoorde je op de Zandvoortse Radio. Op het geluid van Zandvoort. Dat was uh, Little Lies. Ja, ik had al wat verklapt over uh, Zos uh, Live, uh, Albert-Jan. Ik zei dat het iets met de president te maken had. Ja. En toen had jij al vermoeden dat het uh, met uh, die uh, die, die, uh, die vorige president uh, te maken had. Ik, ha ik had, uh, ik had uh, dat ook al een paar keer uh, voorbij zien komen. Toen ik bezig was om mijn Zos, -lijst, uh, Zos Live te uh... Live nummer te zoeken, want het is op zich uh, prachtig. Want ja, ja die, die president, dat, dat was echt een muziekliefhebber, hè? Ja, klopt. En, uh, en een gevoelig man uh, op zich. Ja, die liet uh, dus uh, echt uh, de, de hele muziek zien uh, bij hem thuiskomen. We hebben het over Barack Obama. En uh, ja, dat gaat over een concert uh, uit de Kennedy Center door Rita Franklin. En daar werd hij uh, emotioneel bij, uh, Barack Obama. Het nummer is trouwens geschreven door, uh, hoe heet ze ook weer? Uh, uh, ja, ja, ja. ja, ja. ja kom ik, Carol King. Nee, goed, klopt. Ja, Carol ja. King in uh, 1967. Die, die, zat, die, die, zat in die zat ook in het publiek en Die zat ook in het publiek uh, en ja, die werd er ook emotioneel van. Want in 1971 heeft zij het uh, zelf gezongen. Maar ditmaal hoorde ze het, uh, ja, het origineel. Hè? Want ze had hem geschreven inderdaad voor uh, Rita Franklin. En uh, ja, daar was ze wel heel erg van onder de indruk. Dus niet alleen uh, Barack Obama... Maar ook uh, Carol King was enorm onder de indruk van dit optreden van Aretha Franklin. One Aretha Franklin. dit concert, Albert Jan, met inderdaad Obama, die helemaal emotioneel werd en uiteraard ook de schrijfster van, van die plaats. We gaan hem doen trouwens, meteen erachteraan klokslag half tien. Nou, dat is het niet, maar zo heet het gedicht wel. Om klokslag half tien, het gedicht van vandaag. En hij staat in de top vijf van onze collega Fred Heij. Oh, die zo meteen om zes ja. uur is? Oké. Okay. Loop ik over straat? Waar zijn toch al mijn vrienden? Want toen ik status had en geld... stond toch iedereen voor mijn deur. De een vroeg wat te lenen en de ander vroeg om tijd. Ja, ik was goed voor al mijn centen. Maar daarvan, daarvan heb ik nu spijt. Om klokslag half tien... begon mijn kroeg weer te leven. De bar zat vol met mensen... En daar, daar vond ik mijn vertier Ja, om klokslag half tien Had ik weinig te wensen Met wat gezelligheid om me heen En met mijn biertje aan de bar Want dan, dan denk ik even niet aan morgen Want de weg daarna, die duurt nog wel lang Om klokslag half tien heb ik, Had ik weinig te wensen Met wat gezelligheid om me heen en met mijn biertje aan de bar. Toen dacht ik niet aan morgen. Want de weg daarnaartoe, die duurde nog zo lang. Ja, dat waren nog eens tijden. Nu loop ik doelloos, doelloos over straat. Ik ben vergeten door mijn vrienden. Maar ach, wat is die virus waard? Schat een geld, stond iedereen toch voor mijn deur. De een vroeg wat te leden, en een ander vroeg om tijd. Ja, ik was goed voor alle centen, maar dan heb ik nu spijt. Om klokslag of tien. Vind ik mij verdien. Of voor slag tien. Heb ik weinig te wensen. Met wat gezelligheid om me heen. En met een biertje aan de baan. Dan denk ik even niet aan morgen. Want de weg ik nog zo lang. Het zal nog wel even duren, Albert-Jan, voordat uh, inderdaad uh, de coronacrisis voorbij is. Je hoorde omklokslag half tien en dan dronk je nog een biertje in de kroeg. Dat was het uh, gedicht van de dag, een mooi gedicht van de dag. Ben benieuwd wat we morgen gaan doen bij Zomvoort op Zondag. Uh, nou, uh, dan mag ik weer uh, zoals live uh, zorgen. Ja, in het gedicht. In het gedicht, ja. Blijf nog even prachtig. Oké. Okay. Dit was de Amsterdamse damesgroep uh, Mai Tai en One Touch Too Much. Ben je er nog, Albert-Jan? Jazeker, jazeker. Oké, okay, gelukkig, gelukkig. Want zal... uh, ja, wat gaan we morgen allemaal doen? Want uh, morgen zijn we er ook weer natuurlijk. Nou, morgen gaan we natuurlijk uh, in ieder geval de Eredivisie wedstrijden volgen... terwijl ik nu even op het scherm kijk. En ik zie Barcelona tegen uh, Betis uh, 1 tegen 0. Wel gescoord uit een panel. En je nooit wie er op de bank zit. Uh, Messi. Naast Koeman natuurlijk. Messi. Messi. Messi zit ook op de bank. Dat zal ongetwijfeld zijn reden hebben. Goed, wordt vervolgd. Nee, morgen voetbal. Uh, wellicht nog wat andere sporten. Nog wat ander nieuws. Uh, we hebben een, uh, een interview met uh, de uitbater van de drie aapjes. Dat is, die was vanmorgen te gast in het Goedemorgen Zandvoort. Dan gaan we het even hebben over hoe gaat het nou in deze, deze nog strengere coronaregels. Maar ze kunnen wel bezorgen en je kan er wel bestellen. Dus mm -hmm. kijken hoe zij dat oplossen. En als we kans zien, dan gaan we ook nog het interview wat we vorige week hadden. De stoel. Die weet wel de stoel. Ja, daar zoeken stad. we een nieuwe plek voor. Daar zoeken we een nieuwe plek voor. Wellicht dat we dat interview ook nog even gaan herhalen. En he we hebben natuurlijk Zos live op de zondag. Dus genoeg uh, items uh, morgen ook. Dus genoeg reden om ook morgen te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender zand voor. Ja, het gaat ook een beetje die kant op... Uh, waar ik uh, vandaag op ging met, uh, met nog, de Soch life hè? Nog wel, hè? maar dat kan vanavond absoluut nog Oh, ja, ja, je weet er <laughs> nog niet uit. Ja, ja, uh. ja, ja ik, ben er, ik bedoel, deze had ik al klaar liggen. Maar ja, jij, jij bent mij dus een slag voor. Maar uh, ik, ik weet niet wat ik vanavond allemaal nog tegenkom. Dus. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Morgen even een half vijf... Uh, dan horen we het weer op de Zandvoortse Radio. Zometeen is Fred er weer. Hij ja. is er weer om uh, 6 uur van 6 tot uh, 8. Entertainment for you. En wij zijn er morgen weer. Ook dan weer om uh, even voor uh, 2 uur. Dan, uh, dan uh, zetten we alles klaar. En om 2 uur zijn we on air. Van 2 tot 5 morgen zijn we er weer. En dan. Uh...